5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het NOS Radio 1-journaal. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Onze verslaggever richting de Filipijnen. Hij is op de Filipijnen. Vervoer is moeilijk, maar hij is inmiddels wel het rampgebied genaderd. Eerst krijgt u het NOS-journaal met Mark Visser. Het besef Het. Uh... Het officiële dodental van de orkaan op de Filipijnen... is inmiddels gestegen tot 942 en wordt gevreesd voor zeker 10.000 doden. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... is er ook een Nederlander omgekomen. Het ministerie heeft contact gehad met de familie van de man. De 69-jarige Nederlander was met vrienden op duikvakantie... bij Kamanga Island. Voor zover bekend is met 16 Nederlanders in de Filipijnen... sinds het moment van de storm geen contact geweest. Een vrouw uit Huurt in Duitsland zegt dat ze de moeder is van de vondeling... die in juni werd gevonden in Roermond. Vorige maand werd bekend dat het jongetje een zusje heeft... dat ook de vondeling is gelegd. Zij werd in 2011 langs een snelweg in Duitsland gevonden. Het Duitse OM wil verder weinig kwijt over de vrouw, zegt correspondent Tim de Wit. Verder wilde het openbaar ministerie in Keulen niets over de vrouw zeggen. Waarom ze het gedaan heeft. Dus wat de beweegredenen zijn van de vrouw. Het enige wat ze wel zeiden is dat de verklaring voor de politie nog niet genoeg is. Ze hebben ook DNA afgenomen. Om echt zeker te kunnen zeggen dat zij inderdaad de moeder is. De uitslag van het DNA onderzoek wordt volgende week verwacht. Minister Dijsselbloem wil dat de Rabobank aangifte doet... tegen oud-medewerkers die betrokken waren... bij de manipulatie van het Libor-rentetarief, meldt NRC Handelsblad. Dijsselbloem zou vorige week in een persoonlijk onderhoud... met interim-bestuursvoorzitter Rienes Minderhout... op het belang van aangifte hebben gewezen. Het ministerie van Financiën bevestigt het gesprek... maar wil er verder niets over zeggen. Volgens de NRC zou Dijsselbloem ook het openbaar ministerie... onder druk hebben gezet om tot vervolging over te gaan... De bank kreeg eind vorige maand vanwege de Libor-affaire... een boete van 774 miljoen euro. Groot-Brittannië en Iran hebben de diplomatieke banden aangehaald. De Britse ambassade in Teheran is nog steeds dicht... sinds die twee jaar geleden werd bezet door een woedende menigte. De Britse zaakgelastigde gaat niet in Iran wonen... maar zal het land regelmatig bezoeken. En dat wordt gezien als een stap in de richting van de heropening... van de Britse ambassade in Teheran. De aankondiging is opnieuw een signaal... dat de relaties tussen Iran en het Westen verbetert. Zo wordt er onderhandeld over het Iraanse nucleaire programma... al zijn de besprekingen dit weekend opgeschort. Middelbare scholieren kunnen in de toekomst examen doen in het vak Chinees. In 2010 starten op negen scholen een proef met Chinese les en die is goed verlopen, zegt staatssecretaris Dekker van Onderwijs. En de resultaten zijn eigenlijk heel erg goed. En dat heeft ons er uh, nu toe aangezet om ook te zeggen, nou, hè, waar scholen dat ook echt graag willen en waar ouders dat ook echt graag willen, maken we het mogelijk dat dit een officieel examenvak wordt. Voorlopig wordt het standaard Chinees, het mandarijn... niet als centraal examen, maar alleen als schoolexamen aangeboden. Daar hebben al veertig scholen interesse in. Het politieke klimaat in Nederland is niet racistisch. Dat zei vicepremier Ascher op deze zender bij de EO. Hij reageerde daarmee op een rapport van de Raad van Europa... die vindt dat Nederland meer moet doen tegen racisme. Je moet de rechte kritiek op migratie niet verwarren met vreemdelingenhaat. We moeten ons geen racisme laten aanwrijven, zei Asscher. De Argentijn Lionel Messi voetbal dit jaar niet meer. Hij is zes tot acht weken uitgeschakeld door een hamstringblessure... die er gisteren opliep in het duel tegen Real Betis. Commentator Arno Vermeulen. Het lichaam van de 26-jarige, en 1,69 meter, kleine Messi kraakt. Eigenlijk sinds november 2012, toen hij vader werd... maar of er een oorzakelijk verband is, is onduidelijk. Het gaat niet goed met Messi. Eén geluk voor Barcelona. Ze investeerde meer dan 50 miljoen in een andere hele grote ster. Neymar, de Braziliaan. En hij is wel topfit. Messi mist door de blessure onder meer de ontmoeting met de Ajax... in de Champions League eind deze maand in Amsterdam. Vanuit het westen wat regen, pas vannacht ook in het oosten. Morgen overdag de hele dag bewolkt en regenachtig. Maar woensdag is het dan weer droog en schijnt geregeld de zon. Dan de verkeersinformatie. Hoe is het nu op de weg Wijnlandswaan? De avondspits verloopt nog steeds vrij normaal. De meeste files die zien we bij Rotterdam en in het midden van het land. Vooral op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar is de dagelijkse file echt wel lang bij Noordeloos. Op de A4 van de hoogvliet naar Vlaardingen. Daar staat voorknopend Ketelplein. Vijf kilometer file hangt samen met een aandrijding op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Vlaardingen-West Er is daar nog één rijstrook dicht. Elders op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Sloten is de linkerrijstrook dicht. En dat heeft gevolgen voor het verkeer op de ringweg A10. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat voorknopend de Nieuwe Meer 5 kilometer. In Limburg floreert de life science. Evenals life itself. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt.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 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Er lijkt maar geen einde aan de eurocrisis te komen. Wat is hier aan de hand? Is de eurocrisis echt een financiële crisis? Of het gevolg van het falen van de Europese politiek? De Slag om Europa. Vanavond om 5.30 bij de VPRO op Nederland 2.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 NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Bijna 7 minuten over 5. Geen bitje dragen tijdens het hokje. Dat kostte 7 van as. 7 tanden. Het besef kwam eigenlijk pas een beetje toen ik, toen ik mezelf echt terug zag in de spiegel. Dan is het wel verschrikkelijk dat je echt bijna ook forse tanden kwijt bent. Straks André Bolhuis, oud hockeyer tandarts en ook pleitbezorger van bitjes tijdens het hokje. Op de Filipijnen is de nacht inmiddels alweer gevallen. Pas vandaag, drie dagen nadat de orkaan daar het land trof... wordt duidelijk wat hij allemaal heeft aangericht. Het zwaarst getroffen is het eiland Lete. Verslaggever Matthijs van de Wiel die was vandaag op de vlieghaven van Cebu. Dat is niet ver daar vandaan. Grote drukte voor de ticket Bali. Er is eigenlijk geen plek meer op geen enkele vlucht naar Manila. En er zitten heel veel mensen op de bankjes... Die weg willen. Onze place was totally devastated. die Zoals dit gezin bagage hebben ze eigenlijk niet. De zoon en de moeder vertellen het verhaal. We hebben to leven, want we have to leven voor survival, want ze already our onze pleeg is al chaos. Het is veel te gevaarlijk know, daar. Uh, er wordt gemoord om voedsel. Somebody will cut your food. If you don't give the food, they will, will kill you. is nothing left in Taklaman City. It's a ghost town already, especially at night. Je kunt zien Het is gevaarlijk, vooral s nachts. Je ziet niks. Hoe heeft u kunnen overleven? Uh, actually, only two died in my family. Two died and we left it there, because there's nowhere to bury the dead people. There are just too many dead people in there. Hij zegt: in mijn gezin zijn er maar twee mensen om het leven gekomen en het is onmogelijk om de doden te begaven. Er zijn gewoon veel en veel te veel lijken. In Tacloban is niks over. Nee, there's nothing left in Tacloban already. There's no more left in Tacloban. Wat gaat u doen? Oh, we're going to Manila. We have a house in there. Relatives? Yes. A family. Relatives, yes. In Manila. We're gonna stay there. Op ze vragen of ze er ooit terug zal gaan, begint ze te huilen. En bij de poort van de luchtmachtbasis. Zie je precies het tegenovergestelde. Daar zitten mensen die juist die kant op willen. Um, we're taking chances to go to Cloban because my brother is there. Then we got a news earlier ago that my brother is missing, then his family are died. Twee meisjes, twee zussen. Oh, I want, we want to look for him because my father and mother are worried about them. Then. Op zoek naar hun broer. There are a lot of messages or nieuws that we got. Then we don't know what's the truth. It's Zijn door hun en ouders die kant op gestuurd. Berichten zijn zo tegenstrijdig wat er gebeurd is. is. Zij willen Are hem the vinden. ze willen weten two, wat er yeah, aan I de hand done. is. Hoe willen jullie daar naartoe? Um, we're, we're taking chances to go by uh, C130, but if we can. Ze hopen hier mee we te, te we kunnen we met het, het must leger must in een hercules transportvliegtuig. -transport we're gaan go by ferry. Maar iedereen die wij hier spreken, die daar vandaan komt, zegt: het is levensgevaarlijk. Die mensen willen allemaal weg. We know but we don't have choice. But my, my brother is there and we wanna look for him. Dat is dan maar zo. Daar zit ze niet mee. Waar ze echt over in de rat zit. Dat is wat er met haar broer is gebeurd. Mm, I'm just scared of what we see or what happened to my brother there in Zagloba. Onzekerheid, dus bij veel Filipijnen over het lot van hun familie en vrienden. Matthijs van de Wiel was dat. Jeroen de Jager is in IJsde hier in Nederland. Bij een familie, Jeroen, waar ze wel al duidelijkheid hebben. En dat was geen goed nieuws. Nee. Uh, en terwijl Rebecca, uh, Rebecca van Kan Tayag, zelf afkomstig van de Filipijnen uit Tacloban, haar moeder verloren daar, naar deze reportage luistert van uh, Matthijs, barst ze opnieuw in tranen uit. Want ze hoort de mensen daar. Die daar vandaan komen en heeft het perspectief voor ogen dat ze daar morgen zelf naartoe gaat reizen. Eerst naar Manila en dan hopelijk door naar Tacloban omdat haar broer eh, zwaar gewond is. En het, ja, toch de vraag zal zijn: van hoe zwaar gewond kunnen ze hem daar wegkrijgen? Wordt hij inmiddels al geholpen, misschien door eh, hulp die daar lokaal aanwezig is, hup uh, van kan, Ik praat met u. Uh, uw vrouw die is er natuurlijk zwaar geëmotioneerd over... en toch wilt u, uh, willen jullie je verhaal hier doen. Uh, ondertussen hebben we ook een filmpje staan... van hoe Tacloban eruit zag. Ja. Huh? We zetten dat even aan. Ja. En dan zie je toch een stad met veel uh, stevige gebouwen staan... Ja, dat is uh, inderdaad waar. Uh, alleen uh, die stevige gebouwen die zouden die, uh, die orkaan misschien wel hebben kunnen doorstaan. Maar het grote probleem is dat er een, een, een muur van water is gekomen. Ja, en water uh, dat is een enorme kracht. Waar wees u naar? Want u wees er samen. Dat is hier. is van de Dat is het evacuatiecentrum Waar mensen naartoe gaan op het moment dat zo'n storm eraan komt. Ja, maar ook daar is het water binnengekomen. Aha. Dus dat was geen veilige plek. Het is die muur van water geweest. Ja. Ja. En vandaar ook dat, uh, we horen nu de berichten over Tacloban waarschijnlijk. Is dat de enige stad die echt zo zwaar getroffen is? Of zijn het ook andere steden? Want de berichten zijn nu officieel 947 doden. Gaat dat heel erg oplopen? Ja, ik denk het wel. Ik ben bang, ik ben bang van wel. En uh, dat het in de, in de komende dagen nog uh, heel veel meer gaat worden. Daar ben ik ontzettend bang voor. Um... Even naar dat filmpje terug. Uh, wat, was, wat was het voor een stad? 220.000 inwoners, hebben we ja. gehoord. Ja, we moeten rekenen qua oppervlak ongeveer de maastricht. En ja, daar is nu nagenoeg niks meer van over. Dat is nagenoeg helemaal weggevaagd. Want jullie zitten de hele dag uh, achter het internet te ja. kijken naar beelden die wij nog niet allemaal gezien hebben op televisie. En wat zie je dan? Ja, één grote verwoesting. Mensen hebben eigenlijk niks meer dan de kleren die ze aan hebben. En, en letterlijk niet meer dan de kleren die ze aan hebben. Zelfs dat is vaak schamel. Ondertussen plunderingen uitgebroken daar? Ja, het is uh, struggle for life. Het is ja. echt struggle for life daar. Ja. Maar het is ook heel hard nodig dat, dat, dat er uh, hulp komt. Uh, gewoon dat de mensen een onderdak hebben. Dat ze eten en drinken hebben. Dat er medische verzorging is. Die hulp is echt keihard kei nodig. Ja, ja, ja. Wat gaat u zelf doen? Om, om, Want u had daar een hulpproject. U had daar uh, een school min of meer gefinancierd. Ja, we hebben daar een, een, een project. Uh, via Help Education Takluban Helpen uh, wij kinderen dat ze de basisschool konden afmaken. Alleen daar kunnen wij uh, vrij weinig mee doen. We zijn maar een heel kleine stichting. En, en wat gaat u nu doen? Wat we nu gaan doen... Uh, mijn vrouw die gaat woensdag daar naartoe. En uh, dan gaan we vooral... Ja, het klinkt misschien egoïstisch... Maar we gaan vooral voor onze eigen familie zorgen. Ja, we, gaan, uh, we gaan die broer van haar uh, zien te, te vinden... En te, te, te evacueren met zijn gezin. Ja. Weg uit het rampgebied. En kijken of we voor hun... Een, een nieuwe toekomst een uh, beetje kunnen gaan opbouwen. Ja. Een, een nieuw huis, uh, eten, drinken, kleren, dat soort dingetjes. Dank u wel dat u uw verhaal wilde doen. En uh, Lucelle, ik ben al uh, over die hulp gesproken. Uh, in Nederland wonen 15.000 uh, Filipijnen. Mm -hmm. Filipino's, En zij zijn, uh, dat zie je overal in het land bezig... met allemaal kleine hulpprojectjes op te zetten. In Roerman, Roermond ben ik bij een groepje geweest... Uh, na kwart over zes een reportage daarover. Goed, Jeroen, tot zover voor nu de Filipijnen na half zes. Dan praat ik met Thea Heelhorst ook... Zij Hongerleer humanitaire hulp en wederopbouw. Dan de verkeersinformatie. Vrij normaal, zei je net, de files. Wijnand. Ja, dat blijft eigenlijk wel zo. De meeste vertraging zien we bij Rotterdam en Utrecht. Maar er is toch één file waar we niet echt een sluitende verklaring voor hebben waarom die zo lang is. En dat is die op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat tussen Houten en Noordeloos 18 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 Journal. Marielle van Essen is strafrechtadvocaat in Amsterdam en zij staakt vandaag, net als honderden van haar collega's. Ze zijn tegen de bezuinigingsvoorstellen van staatssecretaris Teve om bijvoorbeeld de vergoeding voor asiel en sociale advocaten te verlagen van 100 naar 70 euro per uur. Dat is vervelend voor haarzelf, maar nog vervelender voor de rechtsstaat, vindt Van Essen. Joas van den Kerkhoff was bij de actie vandaag in Amsterdam. <tieden> Onwennig met z'n allen bij elkaar. In één stoep van de Zuidas richting de rechtbank. Tromgeroffel voorop. En ergens in het midden nog advocaat Marielle van Essen. Ja, ik moet zeggen dat het heel raar voelt om hier op de Zuidas te lopen... waar advocaten ongeveer 300 à 400 euro per uur verdienen. Omdat wij zo meteen 70 euro of minder gaan verdienen per uur. Dus het voelt een beetje vreemd. Terwijl we allebei hetzelfde beroep doen. Advocaten van de Zuidas en uh, sociale advocatuur. Het is toch allemaal advocatuur. Maar u bent toch niet alleen een sociale advocaat? Nee, zeker niet. Ik doe ook uh, betalende zaken. Maar kijk, de, het, het strafrecht steunt wel voor een heel groot deel Prodeo-zaken. Dan kom je niet aan, omdat het meestal niet de meest succesvolle rijke mensen zijn die met het strafrecht in aanraking komen. Dus het is een beetje inherent, natuurlijk aan het restgebied dat er veel Prodeo-zaken zijn. Ja, hier wel hè? Ja, hier, uh, maar hier zit ook een heleboel bo grote boeven. We lopen hier tussen banken in. <laughs> grote accountantskantoren, notariskantoren. Maar goed, die, dat, is, uh, dat zijn boeven van een heel ander kaliber. Zou u kunnen omschrijven wat u ziet? Al deze zwarte mannetjes ja. en vrouwtjes. Ja, het is eigenlijk wel heel bijzonder. Want wij mogen de toga helemaal niet aan buiten de rechtbank. Uh, dan kun je worden berispt. Dus ja, goed, dan moet je dus honderden advocaten nu gaan berispen. Want we lopen hier met toga... Het is dus onze lange zwarte jurk met een witte bes, zoals het heet. Zo'n witte gevaarte om ons nek. Het is toch een beetje vreemd. Wij advocaten pleiten altijd voor het belang van anderen. En staan hier nu ineens voor ons eigen belang ja, op straat. Aandacht te vragen voor dit probleem. De afbrokkeling van de rechtsstaat. Maar vergis je niet, advocaten maken lange dagen of het nou betalend is of Prodeo. Je hebt toch vaak met hele ja, zwaarwegende belangen te maken. Mensen die wel of niet voor jaren achter de tralies moeten. privé levens zijn vaak niet zo heel succesvol als ik van mezelf mag spreken. Oh? Ja helaas. Ja, dat, ja het is toch vaak het belang van je cliënt dat voorop staat en je wil dat zo goed mogelijk doen. En dat verging een hele. Relaties met cliënt beginnen dan? Ja, nou, daar moet ik helemaal niet aan denken. Nee, dat is, dat lijkt me niet de juiste doelgroep om je relatie in te zoeken. Bij de rechtbank, de toespraken. Ja. Benedict Fiek. ...dat iedereen, en u dus ook, recht heeft op een goede verdediging. Dank u wel. U kan fluiten. Ja, ik fluit. ja. Kan ze een beetje goed pleiten? Ja, super. Ja, ze verwoordt het precies zoals het is. Vanaf nu. Ja. Dat hebben ze toch gedaan. Ja, ze hebben het toch gedaan. Ja, ik moet zeggen dat ik het ook wel gepast vind. Ja, ja hoor. Ja. Eerst vond u een minuut stilte, dat was er nu net. We hebben niet alles van uitgezonden, maar u vond het eigenlijk niet gepast. Waarom nu wel? Nou, ik trok de associatie wat met oorlog. Maar van de andere kant, ja, het mag ook wel gehoord worden. Of beter gezegd, ik mag wel aandacht voorkomen. Ja. En dan is het gedaan en dan heel zachtjes zijn er wat leuzen. Hoe werkt dat dan bij jullie dat het vooraan staat en het zijn allemaal bekende koppen vooraan? Ja eerlijk gezegd weet ik dat ook niet. Ik was met u aan het praten en ik uh, liever liever lezen over verder naar voren. En nu hard werken? Zaken inhalen? Um, we gaan weer terug naar kantoor en dan gaan we daar weer verder ploeteren aan al het werk wat daar nog ligt. Voor nog, gelukkig nog de oude vergoeding. Misschien is nu, nu extra tijd hebt. Nu tijd om eens aan het privéleven te maken. Nou ja, er lange, lange overwerkdagen om in ieder geval nog wat geld te kunnen sparen. Om straks de barre tijden door te komen als de plannen worden aangekondigd. Ja, als u het net zo'n glimlach zegt, is het bijna niet te geloven. Ja, maar ik blijf altijd lachen. Ik heb zoveel ellende in mijn vak gezien. Ik heb altijd geleerd, je moet blijven lachen, want anders dan is het end De advocatenstaking vandaag. Een verslag van Joris van der Kerkhoff. Hij ging met Marielle van Sme. Nu... Hoe vervan ik uit België met Amalfi? Robin Reflections, een single van uh, oktober dit jaar, vorige maand dus. Ja, we hadden al de r voor reizen in de lucht. In Rotterdam kunnen reizigers nu ook OV-miles sparen. Directeur van de RET is Pedro Peters. Goedemiddag. Goedemiddag. Met r kunnen we sparen voor korting op bepaalde dingen of cadeaus. Uh, wa waarvoor kunnen reizigers uh, bij u sparen? Nou, in principe eigenlijk hetzelfde. Maar we hebben een deal met zo'n 22 bedrijven in het Rotterdamse. En dan moet je denken aan Blijdorp, de Dierentuin... Hotel New York, Musea, de Euromast. Met al die bedrijven hebben wij een samenwerking. En met de miles die je bij ons spaart kan je bijvoorbeeld op de Euromast voor zoveel miles kan je een korting op het diner krijgen. Of je kan met je kind naar de dierentuin. Dus het zijn kortingen uh, die je bij, bij bedrijven in het Rotterdamse krijgt. En hoeveel kilometers moet je afleggen voor korting bij de dierentuin bijvoorbeeld? Nou, dat wisselt. Je hebt hele verschillende aanbiedingen. Bijvoorbeeld voor, voor 30 miles... Kan je bij uh, een gratis kroket bij een zak patat krijgen? Hmm, voor Volgens mijls kan je een avonddiner voor maar 25 euro op het re in het restaurant van de Euromast krijgen. Dus het ligt een beetje aan de aanbieding, hoeveel mijls je daarvoor over moet. Ja, hebben. en de mijls, dat is dan een kilometer in Rotterdam. Iedere, mile, iedere kilometer is een mijl. Ja, en, en wat, wat is het idee hierachter? Nou, wij zijn destijds in Rotterdam als eerste begonnen met die OV-chipkaart. En toen wilden we al, behalve betalen voor het OV, ook innovaties ermee doen voor de klanten. Leuke dingen voor de klanten, klantenbinding. Nou, de, de chipkaart is nu bij ons in het Rotterdamse volledig ingevoerd en iedereen is eraan gewend. Dus nu is het tijd om die dingen ook te gaan doen. En wie betaalt daar ja, dan ik voor? Ik weet... uh, bedoel, wie betaalt die kroket uiteindelijk? Uh, die kroket wordt betaald door uh, de aanbieder van die kroket... door de patatboer, zeg maar. Het hele systeem wordt aangeboden door de RIT. Dus wij hebben het op onze kosten uh, ontwikkeld. En het doel daarvan is klantenbinding, tevreden klanten, maar ook meer, dat mensen er meer mee gaan uh, reizen. En uh, het belang van de Euromast is om daarmee ook weer nieuwe klanten binnen te halen. Dus per saldo is het voor ons een commercieel belang. En, en wordt het ook uh, stiekem uiteindelijk doorberekend in de plaats van het openbaar vervoer, uh, in, in het kaartje? Of gaat dit echt helemaal naar de Euromast of de krokettenaanbieder? Ja, absoluut, 100%. procent. Er komt niets van in de tarieven voor de klanten. Wat wilt u voor gegevens hebben hiervoor van de mensen? Want je hebt natuurlijk een anonieme OV-chipkaart. Je hebt ook een persoonlijke. Maar um, kan je ook met de anonieme sparen of moet je gegevens ja. geven? Nee, je kan ook met je anonieme kaart sparen. Dat is een eigen keuze. Het kan ook met de P-kaart. Je maakt een account aan op onze site ovmiles.nl. En op die account kan je met zes verschillende kaarten meedoen. Dus je kan ook je kinderen bijvoorbeeld meelaten doen met hun kaart. Wij hebben daarvoor nodig... Dat nummer wat op de buitenkant van die kaart staat, dat voer je zelf in op die site. Uh, als je dat niet wil, ja, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Hè? Het is een vrijwillige keuze of je zegt, ik wil daar aan meedoen. En dan kunnen wij registreren hoeveel kilometers je gereisd hebt. En wie kijkt daarbij mee, vraag ik dan achterdochtig, uh, als je kijkt naar het afgelopen jaar, wie er allemaal meekijkt met gegevens die worden opgeslagen. Hoe zit dat met de beveiliging? We hebben daar een heel beveiligingsprotocol op, zeg maar. Wij worden gecontroleerd door het College Bescherming persoonsgegevens. En binnen die vergunning die wij van hen hebben, past dit precies. Uh, het, ja, En als je het niet vertrouwt, dan kan ik zeggen, het, het deugt. We controleren het. Het College Bescherming persoonsgegevens houdt ons ook altijd in de gaten. Als je dan toch nog twijfelt, ja, dan is er maar één keus. Dan zou je dus moeten kiezen om niet mee te doen. En waar gaat u zelf voor sparen? <laughs> ik ik, nou, ik vond die aanbieding van de Euromast wel leuk. Uh, een flinke korting op zo'n dinertje <laughs> Dat is altijd wel gezellig. Goed, Pedro Peters van RET in Rotterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Het was zo'n sportmoment dat je niet snel vergeet als je het gezien hebt. Hockeyer Sjef Van As werd met een stik vol in zijn gezicht geraakt dit weekend. Hij brak zijn kaak en verloor zeven tanden. Waarmee de discussie over de mondbescherming weer oplaait, want Van As droeg er geen. André Bolhuis is voorzitter van NOC NSF, tandarts ook, oud-hockeyer. Heeft zich voorheen sterk gemaakt volgens mij, eh, meneer Bolhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor het eh, dragen van een bitje toch tijdens het hockeyen. Absoluut. Ik, ben, ik heb er zelfs groot onderzoek naar gedaan in de midden jaren tachtig. En wat kwam daar toen uit? Nou, toen ik begon met mijn onderzoek was 1% gebruikt. Tijdens mijn onderzoek ging dat al naar 30%. En toen ik ermee klaar was, was het bijna 50% gebruikte toen een gebitsbeschermer. Want als je een gebitsbeschermer in hebt, dan heb je meer kans dat je tanden blijven zitten absoluut. Uh, zo heet het ook, he. gebidsbeschermer. En dat doet het ook. Dus iedereen die hockey, die zou zo'n ding moeten dragen. Ja. En dat weten ze al heel lang. En er zijn ook heel veel initiatieven ondernomen door de Hockeybond... om dat te propageren. En het lukt niet, hè? En waarom, kom... waarom niet? Waar komt dat door dat toch niet iedereen zoals ook van As zo'n bitje draagt? Ja, uh, toen ik wegging bij de Hockeybond in 2007... er heeft een sponsor mij...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 het hangt er erg vanaf hoe die gemaakt is. Maar er zijn heel veel goede gebitsbeschermers uh, te kopen en te verkrijgen. Uh, dus dat is het probleem niet. Maar ja, de persoonlijke keus van iemand is toch op een gegeven moment om wel of niet in te doen. En daar hangt alles om. En gelukkig is bij heel veel tophockeyers ook het besef dat ze hem moeten gebruiken. Dus heel veel spelers dragen, dragen hem wel. En waarom uh, deze jongen hem nu toevallig niet droeg, dat zou ik niet weten. Maar uh, dat is wel heel spijtig voor hem. Want hoe heeft u dat de... Destijds, uh, getest dat je tanden erin blijven bij een harde klap... als je zo'n uh, gebitje draagt? Nou, dat gaat een beetje ver in dit korte gesprek. Maar er zijn allerlei testjes uitgevoerd... met gebit, gebitten en krachten erop loslaten... en te kijken of de beschermende werking inderdaad ook goed was... En uh, in mijn uh, 40-jarige praktijk heb ik nog maar één keer een geval gehad, waarbij uh, ook bij het dragen van een gebiedsbescherming een hele kleine beschadiging was opgetreden. Maar bijna altijd is het uh, uh, uh, ongeluk voorkomen. Want heeft u veel mensen in, in de stoel gehad zonder bitje waarbij de tanden eruit waren? Als tandarts? Ja, heel. Uh, helaas uh, is uh, komt dat wel regelmatig is dat regelmatig voorgekomen? Ja, de kans dat je iets krijgt zonder bitje is nu helemaal veel groter dan met bitje. Ja. Dus het is gewoon verstandig om het ding gewoon te gebruiken. Nu kwam ik onlangs voor het eerst sinds jaren weer in aanraking met zo'n zo klein gebitje voor de kinderen. En ik dacht, god, ja. dat is hetzelfde nog als 40 jaar geleden. Je doet het even in, in heet water, je, je knarst even met je tanden. En ik vraag me altijd af, zijn dat nou de goede? Helpt dat echt nou, ook dat bij de kinderen? Dan maakt u een hele goede keuze voor uw kinderen. Dat zijn wisselgebitten. Die wisselgebitten die wijzigen uh, in de loop der jaren. Zoals u zeker weet. Dus dan kan het ding aangepast worden. Maar als het mijn kind eenmaal een volgroeid gebit heeft... dan is het verstandig om een uh, goed passende te laten maken. En dat kan ook. En die zijn er ook voor de tophockeyers? Die zijn ook voor de tophockeyers. Ik heb zelf voor alle Nederlandse elfenhockeyers ooit al die dingen al gemaakt. Die zijn ook veel gebruikt. Maar jammer genoeg, dit keer niet. Meneer Bolhuis, ja, zag u de beelden trouwens? Heeft u durven kijken? Of, uh... ik, heb, ik heb durven kijken. Ja, ja, ik weet er alles van. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. Dus okay. ik, uh, Het was voor mij ook een herkenning. Het is buitengewoon triest. en Het is ook wel een absoluut toeval. Uh, dit komt heel zelden voor. Maar jammer genoeg uh, was dat nou bij, uh, bij Van As het geval. En ernstig. Het is erg spijtig. Goed. Meneer Bolhuis, dank voor uw reactie.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 Het is radio 1. Het is half zes geweest. U krijgt het NOS-journaal van Mark Visser. Het Filipijnse leger zegt dat het officiële dodental van de orkaan Haiyan is gestegen tot 942. Er wordt gevreesd voor zeker 10.000 doden. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is er ook een Nederlander van 69 omgekomen. Het ministerie heeft contact gehad met de familie van de man. Voor zover bekend is met 16 Nederlanders in de Filipijnen sinds het moment van de storm geen contact geweest. Minister Dijsselbloem wil dat de Rabobank aangifte doet tegen oud-medewerkers die betrokken waren bij de manipulatie van het Libor-rentetarief, meldt NSC Handelsblad. Dijsselbloem zou vorige week in een persoonlijk onderhoud met interim bestuursvoorzitter Rinus Minderhout op het belang van aangifte hebben gewezen. Duitsland heeft de artsenvergunning van ex-neuroloog Ernst Jansen Steur ingetrokken. Volgens de autoriteiten in Baden-Württemberg... heeft Jansen Steur een verklaring ondertekend... waardoor hij nergens meer in Duitsland als arts mag werken. Jansen Steur werd ontslagen toen bekend werd... dat er in Nederland een proces tegen hem liep. In Duitsland wordt hij niet verdacht van strafbare feiten. Een vrouw uit Huurt in Duitsland... zegt dat ze de moeder is van de vondeling die in juni werd gevonden in Roermond... Het Openbaar Ministerie in Keulen heeft dat bevestigd tegenover de NOS. Vorige maand werd bekend dat de baby een jongetje, een zusje heeft... dat ook de vondeling is gelegd. De Duitse OM wil verder weinig kwijt over de vrouw. Meer dan 2,2 miljoen mensen hebben zich in de afgelopen vijf jaar... aangemeld bij het Nederlandse Amber Alert, de alarmdienst voor vermiste kinderen. Dat heeft minister Opstelten van Justitie bekendgemaakt... op een bijeenkomst ter gelegenheid van het lustigum van Amber Alert... Inmiddels is de alarmdienst het grootste burgerparticipatie-initiatief van Europa. In Rotterdam wordt de OV-chipkaart ook een puntenspaarsysteem. Reizigers kunnen met hun chipkaart zogeheten OV-maal sparen. En die kunnen ze dan besteden aan kortingen en extra's bij Rotterdamse bedrijven. De RET is de eerste vervoerder waarbij de reiziger kan sparen met een OV-chipkaart. Maar ook de NS zegt voorstander te zijn van een spaarsysteem. Dat is het nieuwsoverzicht. Het weer Peter Kuipers-Munneke. Ja, vandaag begon de dag nog zonnig, maar inmiddels is het overal bewolkt geworden. En die bewolking die hoort bij een warmtefront dat vannacht over het land met bewolking en regen heen trekt. Nu al regent het licht in het noordwesten en later vanavond en vannacht regent het in het hele land. Aan de kust staat een krachtige zuidenwind en de minimumtemperatuur die komt uit op zo'n 5 tot 8 graden. Morgen dan wordt het echt een sombere dag. De dag begint grijs en er vallen verspreid over het land wat buien. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten wel droog en aan het eind van de dag breekt in het noordwesten heel misschien de zon nog eventjes door. Elder is de zon morgen waarschijnlijk niet te zien. Aan de kust wordt het een graad of 10 en in het oosten is het met een graad of 7 wel bekeken. Woensdag dan wordt het een droge en vrij zonnige dag. Donderdag hebben we weer regen en vrijdag verloopt waarschijnlijk weer droog. De middagtemperatuur schommelt daarbij rond de 9 graden. Wijnandsvaan heeft de laatste file-informatie. Ja, de avondspits verloopt nog steeds vrij normaal. We zien de meeste files bij Amsterdam staan. En op de A27 van Utrecht naar Breda daar blijft het opvallend druk in de buurt van Noorderloos. Er zijn wat ongelukken gebeurd nu. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knoopend Velzen, 10 kilometer. Ongeluk met een vrachtwagen, waarschijnlijk met gevaarlijke stoffen. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Drechttunnel 5 kilometer. De rechter tunnelbuis is dicht, want in die bak is een ongeluk gebeurd. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 8 kilometer. Maar daar zijn alle reisstroken weer vrij. Als ondernemer wil ik meer dan alleen goed verzekerd zijn. Ik kies voor Univé. Univé is al voor de achtste keer door Incompany uitgeroepen tot beste zakelijke verzekeraar. Univé weet wat ondernemers beweegt.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 Zes minuten over half zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Terug naar de situatie op de Filipijnen. Er komt mondjesmaat wat hulp aan in het getroffen gebied... maar dat helpt nog lang niet iedereen. Hayan is een van de zwaarste stormen uit de recente geschiedenis gebleken... toen hij vrijdag aan land kwam. Zo moet het hebben geklonken afgelopen vrijdag in Tacloban op het Filipijnse eiland Leyte. CNN-verslaggever Andrew Stevens was erbij toen het gebeurde. A white haze of screaming noise, smashing windows, tearing metal, water and flying debris. Horen en zien verging je. Alles vloog door de lucht. En nu, drie dagen later, stromen de beelden van de verwoesting en de ontreddering de wereld in. Veel mensen hebben het niets meer over. Een tiener roept om haar okay. moeder. We hebben voedsel nodig. Mam, waar ben je? Ik ben nog in Tacloban en ik leef nog. Verderop kijkt een vrouw moedeloos naar wat eens haar kruidenierswinkeltje was. We zijn zo hulpeloos als baby's. Er zijn nergens levensmiddelen meer. Toch is er al veel op gang gekomen wat betreft hulpgoederen richting het getroffen gebied. Op het vliegveld van Manila staan vrachttoestellen van het Amerikaanse leger vandaag aangekomen. Samen met Filipijnse soldaten laden Amerikaanse mariniers dozen in met bestemming Tacloban. Brigadier Paul Kennedy zegt dat Amerika door de Filipijnse regering niet alleen om militairen, maar ook om ontwikkelingshulp is gevraagd. Dus er wordt samengewerkt met internationale hulporganisaties. Het militaire heeft logistische capaciteiten die uniek zijn. Dus de Verenigde command heeft de Marine Forces-Specific geauthoriseerd om transport te brengen. We okay. hebben uh, C-130. Dit is waar in. het leger goed in is: logistiek en transport, zegt de brigadier. Er is nog meer materieel onderweg. In Takloban druppelen mondjesmaat wat goederen binnen. Maar de vernielde en onbegaanbare wegen maken het zeer, zeer moeilijk, zegt de burgemeester. ons probleem is om is meer goods in te krijgen, want de not yet accessible. Oké? Okay? Ik heb zelf ook meegeholpen met het bergen van lichamen, met het wegslepen van troep en huisraad van de weg. Er is te weinig mankracht om dit te doen. 90 tot 95 procent van de mensen in Tacloban is zelf getroffen, zegt de burgemeester. Een groepje kinderen staat vragend voor de camera achter hen de puinhopen van wat eens hun dorp was. Op de muur is met grote rode letters geschreven: help as. Help ons, uh, zo luidt de oproep. Ik heb nu aan de lijn Thea Heelhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Wageningen Universiteit. Mevrouw Heelhorst, uh, ja, drie dagen na zo'n ramp is er natuurlijk ongeduld. Waar blijft die hulp? Maar als je ook zo de burgemeester hoort, dan is het ook wel logisch dat het even duurt voordat die hulp op gang komt. Nou ja, het is dat de hulp niet onmiddellijk op gang komt. Dat is zeker logisch. Wij zijn soms geneigd te denken dat bij rampen dat dat maar allemaal meteen moet kunnen. Maar dat is natuurlijk niet zo. En zo'n ramp als deze is echt een mega ramp. En dat betekent dat eigenlijk je hele infrastructuur uh, grof is... op zo'n manier dat je ook geen hulp meer kunt bieden. Zowel wat betreft de mensen als wat betreft de wegen... als wat betreft de telefoon en internet dan ligt alles plat en eruit. Ja, dan duurt het gewoon een hele tijd voordat je dat georganiseerd hebt. Want hoe, hoe zijn de Filipijnen de laatste jaren voorbereid op dit soort natuurrampen? Nou, de dus, uh, Filipijnen is een van de landen waar de meeste natuurrampen van de wereld zijn. Dus ze hebben zeg maar, vaak die stormwinden, maar ook vulkanen en aardbevingen, noem maar op... Dus er is behoorlijk wat geïnvesteerd om beter voorbereid te zijn. En dat was een aantal jaar geleden, vond ik toch dat er erg slecht werd samengewerkt. Maar je ziet eigenlijk daar best goede verbeteringen in. Alleen, dat zijn dan eigenlijk dat ze in staat zijn te reageren op wat ik dan maar de normale rampen noem. Dat zijn ook rampen, maar dat zijn wel rampen die in de normale omvang zijn waar ze nog mee om kunnen gaan lokaal. Maar een ramp zoals deze, gaat dat zo ver te boven, daar zou je eigenlijk niet op voorbereid kunnen zijn als een lokale... Overheid, dan kan het niet anders dan dat je echt hulp van buiten nodig hebt. Ja, want we, we hoorden net de burgemeester. Uh, spelen de gemeenten een belangrijke rol bij de rampenbestrijding op de Filipijnen? Jazeker, want er is een aantal jaar geleden een wet aangenomen. Dus dat, uh, er wordt vrij, de decentralisatie is vrij ver doorgevoerd. Dus de gemeenten hebben een eigen budget. En ze zijn verplicht 5% daarvan opzij te zetten voor rampenbestrijding... En dat was altijd alleen maar als de ramp al geweest is. Maar sinds een paar jaar mogen ze het geld ook... en moeten ze het gebruiken om zich beter voor te bereiden. Dus om hun gemeente veiliger te maken voor rampen... en te zorgen dat ze klaar zijn als er een ramp komt. En waar geven ze dat aan uit? Heeft u daar zicht op? Wat er dan wordt gedaan om je op een ramp beter voor te bereiden? Nou, dat kan voor een deel zitten in, het, in, de, in de infrastructuur voor rampen. Dus zeg maar dus de rampenbestrijdingsdienst. Dat daar mensen zijn, dat er materiaal is, dat er... ...plekken worden aangewezen... ...waar mensen naartoe kunnen om te evacueren... ...als er een probleem zijn. Maar dat kan ook voor een stukje zitten... ...in het echt veiliger maken van een gebied... ...bijvoorbeeld door het aanplanten van bossen. Maar het is ook wel zo... ...dat de Filipijnen blijft een land... wat, ja, het is officieel een middelinkomenland... ...maar eigenlijk is het, de armoede... ...is gigantisch in de Filipijnen. Dus daarmee blijven ze heel kwetsbaar... ...voor dit soort brand. En ze blijven natuurlijk ook liggen... ...net geografisch liggen ze precies op zo'n zone... ...waar en vulkanen en aardbevingen... En ook nog stormwinden aan de orde van de dag zijn. Dus de dat de kwetsbaarheid, die lijkt gewoon altijd toch groter dan de mate op ze er kunnen reageren. En hoe heeft u de veerkracht van, van de mensen daar ervaren bij dit soort rampen? Ja, veerkracht, dat is het, het woord wat daarvoor gebruikt wordt. Maar eigenlijk is het gewoon, je kunt je niet permitteren om niet de draad weer op te pakken. Je kan, moeilijk, ja, je kan moeilijk blijven zitten als er een ramp gebeurt. Dus mensen die, dat is die veerkracht. Mensen die pakken de draad weer op. En die gaan gewoon voor zichzelf... als de overheid die het niet doet. Dan beginnen ze voor zichzelf. Gaan ze toch weer ja, een huisje bouwen. Al is het maar in het begin een paar golfplaten dakje en, en, en, en wat stukjes karton bij wijze van spreek. En langzaam in de loop van de jaren wordt dat steviger En dan wordt dat steeds meer uitgedreed. En dit is nu nog het moment voor, uh, voor noodhulp. Ook voor deze mensen. De mensen die het overleefd hebben. Mevrouw Heelhorst, ik dank u wel voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. En na zessen dan hebben we... Contact met onze verslaggever in de Filipijnen, Matthijs van de Wiel. Hij is inmiddels vlakbij het rampgebied. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. To tell the moon that two of us are there, the after True, his promises we keep. Them. I belong to you. I belong to you. Carol Emerald was uitgebreid in het nieuws vandaag, in ieder geval onderwerp van gesprekken in de Tweede Kamer, want de VVD wil dat uh, zangeressen zoals hij, maar ook andere artiesten, geen subsidie meer krijgen om in het buitenland op te treden. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Al bij Amsterdam loopt het nu uit de hand. Na een ongeluk op de A9 naar Alkmaar. Uh, net na knopend Rotterpolderplein zijn twee van de drie rijstroken dicht. Gaat dan een tijd duren, want het is een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat al file vanaf Amstelveen tot aan Velzen 14 kilometer. En op de A16 naar Breda. Daar loopt het verkeer vast voor de drechttunnel over 8 kilometer. Door een ongeluk is de rechtertunnel buis dicht. Naar welke basisschool kan je je kind het beste sturen? Dat is een vraag waar veel ouders mee worstelen en vanaf nu is er een handig hulpje voor. De website Scholen op de kaart namelijk. Dat is een site waar allerlei informatie keurig gegroepeerd staat. Trudy van Rijswijk was bij deze feestelijke opening op een school, De schakel in Utrecht. Staatssecretaris Dekker Opent met een druk op de knop de nieuwe website. Eh, staatssecretaris, wat hebben we eraan? Nou, het is heel goed dat basisscholen in Nederland laten zien waar ze voor staan. Waar ze goed in zijn. En dat helpt scholen onderling om van elkaar te leren. En het is natuurlijk heel belangrijk voor ouders en voor leerlingen... om uiteindelijk een zeer goed geïnformeerde keus te maken... van wat is nou de school die het beste past bij mijn kind. Nou, ik heb gisteren eens even gekeken bij scholen bij mij in de buurt. En dan staat er bijvoorbeeld dat de ene school veel meer uh, leerlingen doorstuurt naar het VWO dan de andere. Dan denk je, nou, die moet ik hebben. Alleen, er staat niet bij of dat ook een succes is. Dus van: heb ik er dan aan. Je krijgt ook te zien van hoe doet de school het op het vlak van veiligheid is, de veilige school. Hoe tevreden zijn andere ouders over de school? Hoe tevreden zijn de leraren zelf? Wat doet een school op het gebied van cultuur en van sport? En een simpel antwoord van wat is de beste school ga je hier niet te vinden. Maar het helpt ouders wel om een verstandige keuze te maken. Ja, maar van een heleboel van die dingen waarvan u zegt, bijvoorbeeld zijn de leraren tevreden. daar kan je het ook heel gemakkelijk over jokken. Je gaat toch niet opschrijven dat het niet deugt op zo'n school? Ja, maar dat is juist het mooie hieraan. Dat er ook echt gewerkt is aan betrouwbare methodes om dat nou vast te stellen. En dat het in die zin ja, betrouwbare en valide informatie oplevert. We moeten Want het maar heel over heb he hebben. De, anders hebben de ouders er natuurlijk ook niks aan. Dag mevrouw, u bent Hallo. de moeder van, van een van de kinderen hier op school. Ja, ja. Hebt u er wat aan, denkt u, aan die site? Ik denk het wel. Het Gewoon informeren welke school het beste voor u, voor u en voor uw kind is. Dat is ideaal. En, en zelf op zoek gaan. Dus gewoon zelf uh, afspraak maken bij de school zelf. Om te kijken of het een beetje overeenkomt. Je zou je af kunnen vragen of de informatie die er op deze website gegeven wordt wel eerlijk is. Tuurlijk. Dat heeft, dat heeft u bij alles. Niet alleen bij scholen, maar ook andere instanties. Dus kijken eerst, lezen en uiteindelijk zelf op zoek gaan. En kijken of dat wel een beetje overeenkomt met wat gezegd wordt. Hier staan vier jongetjes... En ze hebben allemaal lekkere dingen bij zich. Zeg jongens, weten jullie waar het over gaat vandaag? Het gaat over een nieuwe schoolwebsite. Het staat op hoe goed de school is en hoe slecht de school is en de CITO-score is. Ja? Zodat ouders weten naar welke school ze hun kind moeten sturen. En vinden jullie dat een goed idee? Ja, want dan weten dan ze ook of, uh, of, de ouders of de school waar ze op zitten ook een goede school is. Met goede resultaten. Maar op die site hè, zou die school daar precies op zetten... Hoe echt op school gaat? Nou, volgens mij uh, zullen ze uh, wel iets hoger zetten... Om, uh, ze, om hun school in een uh, goed daglicht te zetten. Denk jij dat ook? Ja, denk het wel. En vinden jullie het leuk om zelf naar zo'n site te kijken? Ja, want dan kunnen wij weten hoe hoog onze school staat... Ja. en of uh, wij een goede school hebben uitgekozen. Mm -hmm. En stel nou dat er staat, het is eigenlijk niet zo'n goede school. Wat doe je dan? Ik vind het eigenlijk uh, dat het gewoon iets, een extraatje is. Want het maakt eigenlijk niet uit wat anderen vinden. Uh, het draait eigenlijk om wat jij zelf vindt. Wat wil jij worden? Ik wil graag hartzierig worden. Ja, dat gaat wel lukken. Ja. Nou, daar kwam dan weer geen antwoord op. Maar uh, Trudy van Rijswijk was dat. Op uh, De Schakel, een school in Utrecht.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 Love is the seventh wave. Sting hoort u. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Met Martijn Nijhuis. Media wereldwijd hebben natuurlijk over de orkaan. die zoveel slachtoffers heeft gemaakt op de Filipijnen. In het Duitse journaal is een jong huilend meisje te zien. dat haar moeder kwijt is. Het is hartverscheurend. Ondanks het feit dat ze wordt nagesynchroniseerd door een Duitse mannenstem. Mama, bitte hilf mir. Ik ben nog in taklobaan en am leven. Het Britse Sky News laat een stormchaser aan het woord. Een cameraman die van dichtbij beelden maakte van de orkaan. Volgens hem maakten de inwoners zich vooraf geen zorgen. De inwoners deden volgens hem dus redelijk nonchalant vlak voordat het noodlot toesloeg. Stormchasers zijn meer dan betaalde ramptoeristen, zo blijkt. Want CNN laat een cameraman aan het woord die uiteindelijk zijn camera uitzette om samen met andere cameramensen mensen te redden. Voor hun ogen dreigde mensen te verdrinken... op de eerste verdieping van een hotel. It was a case of putting cameras and basically trying to help these hotel room water rose and they could potentially drown. Cameramensen hebben matrassen uit hotelkamers gebruikt als vlotten en daar mensen bovenop gesleept. Niet elke cameraman hielp trouwens de hele tijd mee, zo blijkt. Want ook van die reddingsactie in het hotel zijn nu beelden te zien op televisie. Radio 2-presentator Sander De Heer is verbaasd dat de ramp op de Filipijnen niet het belangrijkste onderwerp op Twitter is. Hij schrijft: Duizenden Filipino's zijn gestorven. Maar de meest gebruikte hashtag zijn: Feel Better Justin en Pray for Justin Bieber. Omdat die zanger uh, nu weer voedselvergiftiging heeft, zucht. RTL Nieuws vraagt mensen op een website: Gaat uw geld storten op Giro 555? 80 van de bezoekers van de site zegt nee. In NRC Handelsblad staan veel foto's van de getroffen Filipinos. Er, er is duidelijk rekening mee gehouden... dat mensen misschien aan het eten zijn als ze die foto's bekijken. Blijven evengoed wel nare beelden. BNR Nieuwsradio heeft het onder meer over Vitesse. De voetbalclub staat bovenaan in de eredivisie. En toch willen Nederlandse bedrijven niet adverteren op de shirts van Vitesse. Volgens een sport- en sponsoradviseur komt dat... doordat Vitesse inmiddels meer een handelshuis is dan een voetbalclub. Voor hetzelfde geld worden er in de winterstop weer spelers verkocht... en Vitesse heeft een slecht imago. Het idee is dat er Russisch geld in de club zit... en hoe komen de Russen aan dat geld? De vorige eigenaar is in verband gebracht met wapenbezit. Het zou de deskundigen niet verbazen... als binnenkort Gazprom op het Vitesse-shirt staat, het Russisch gasbedrijf. In het Parool gaat het over de Amsterdamse gemeenteraad. Die wordt volgend jaar nog witter en nog minder een afspiegeling van de stad. Op de kandidatenlijsten staan nauwelijks allochtone Amsterdammers... op een verkiesbare plaats. En we hadden net al even over Rotterdam. Binnenkort uh, wordt het daar mogelijk uh, punten te sparen... met de OV-chipkaart in Rotterdam. Bijvoorbeeld voor een gratis kroket bij een zak patat. Ja, je kan ook bijvoorbeeld naar de Euromast. En de presentatrice van RTV Rijnmond... die vergat helemaal om een kritische vraag over te stellen. Bijvoorbeeld over wat de RET met die klantgegevens gaan doen. Maar ja, ze is ook zo enthousiast. Want op 1 januari krijgt ze al van die OV-maals... Dat is op hele korte termijn. Ja, zeker weten is ze. Een heel goed voornemen wat dan direct in de praktijk wordt gebracht. Precies. Ja, verder nieuw nieuw topic, zojuist op Twitter. Sint Maarten. Want ja, ah. dat is het weer. De eerste foto's zijn al verschenen van kinderen met lampions en zo. De deurbel gaat op dit moment uh, bij veel mensen. Dat is een goede reden om even niet open te doen. Um, er wordt vooral geklaagd oh. door ouders die zeggen... Ja, die kinderen komen met kilo snoep terug. Dat kan niet gezond zijn. Heel veel mensen pleiten al voor rozijntjes en mandarijnen. Hopen dat ze die kwijt kunnen. Iemand anders zegt mag toch van geluk spreken dat wij op het platteland wonen... en dat het ieder jaar slecht weer is met Sint Maarten. Ja, er gaan hele chocoladerepen die tas in. Yes. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting zes uur en dan meer aandacht... uiteraard voor de rampen op de Filipijnen. Ik kan geen uitspraken doen.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 Mail naar vraaghet@deminister.nl, stel uw vraag en luister woensdagochtend om half negen naar Radio 1. Voorzitter, daar wil ik het bij laten. Het nieuws van alle kanten. B-O-O-K-E-M-B-O-N. Boekenbon, boekenbon. Geef een boekenbon als eindejaarsgeschenk.